Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. De lichte aardbeving waargenomen is vermoedelijk niet veroorzaakt door een kernproef. Deskundigen zijn het erover eens. De beving vond wel plaats in de buurt van een nucleaire testlocatie. Amerikaanse seismologen zeggen dat de aardbeving waarschijnlijk het gevolg is van de grote kernproef van 3 september toen Noord-Korea een waterstofbom tot ontploffing zou hebben gebracht. De explosie zou diep in de aardkorst verschuivingen hebben veroorzaakt die vandaag tot een kleine aardbeving hebben geleid. Internationaal bestaan er grote zorgen over de kernproeven van Noord-Korea. De seismologische activiteit in het land wordt daarom scherp in de gaten gehouden. De Catalaanse politie legt zich niet neer bij de overname door de Spaanse overheid. Catalaanse agenten vallen per direct onder Spaans gezag. De centrale regering in Madrid wil zo voorkomen dat Catalonië op 1 oktober een referendum over onafhankelijkheid houdt. Het hoofd van de veiligheidsdiensten in Catalonië zegt dat hij de maatregel niet accepteert. De afgelopen dagen gingen al tienduizenden Catalanen de straat op om te betogen voor onafhankelijkheid. Verwacht wordt dat er nu nog meer protesten zullen volgen. Wielrenster Chantal Blaken is wereldkampioen op de weg geworden. In Bergen in Noorwegen demereerde ze acht kilometer voor de finish en koerste solo over de meet ondanks een valpartij. Het is de derde gouden medaille voor Nederland op het WK wielrennen, na Annemiek van Vleuten en Tom Dumoulin op de individuele tijdrit. Een deel van de 46 voetbalhoelikens die gisteravond in Zwolle werden aangehouden zit nog vast. De supporters van Go Hat Eagles hadden vernielingen aangericht in een trein. Daar waren ze ingezet omdat ze volgens de politie in Zwolle de confrontatie zochten met fans van rivaal PEC Zwolle. Ze worden beschuldigd van openlijke geweldpleging. Het weer vanavond en vannacht droog met brede opklaringen, minimaal tot een graad of vier en kans op dichte mist... Morgen in de loop van de ochtend zonnig. Maar in het oosten wat stapelwolken. Eh, wolken. Het wordt 17 tot 21 graden. Maandag kans op een enkele bui. Dit was het... ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Ik ben John Zahoker van de ANWB. Er staat momenteel geen... In cirkel Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid... op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Legen.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 You know what it look like, everything lit, all our girls in print Everybody inside, sippin' on a good time You ain't got a risk, they can put it on me When they wanna go, they know all my money, show. Sure. I don't ever get it one way, yeah Spinner, then I get it same day, but hey throw a bank bankroll, you ain't got a place, got your mind on me, throw it till it's all gone, I don't got a save, no, I can blow a check, tell me what it's gon' be, when they wanna go, they know all my money show I don't ever get it one way, yeah, Spin it and I get it same day, but hey. Een hele, hele, hele, hele, hele goede avond. We zijn er weer, de Euro Breakdown, de lijst der lijsten. We gaan weer beginnen vanavond. We gaan ook wat nieuwtjes erbij pakken. We gaan kijken naar wat nieuwe nummers. Je luisterde net naar Cake East Young Remix van Flowrider en 99%. Even uh, daarbij te vertellen dat hij, uh, ja, vorige week heb ik hem uh, even voorgedragen natuurlijk als nieuw nummer. En ja, hij is gelijk binnengekomen op plek 26 in de Euro Breakdown, dus hij heeft zeker een flinke sprong gemaakt... Vorige week ja, waren we natuurlijk ook wel aardig verrast door de Taylor die van, ja, ook vanuit niks op plek 25 binnenkomt. Dus zal dit nummer net zo'n doorbraak zijn als Teleswift. Swift. We gaan het allemaal horen, we gaan het allemaal meemaken. Nogmaals, we gaan nog een paar nieuwtjes ja, zo doorpakken, want er is weer genoeg gebeurd de afgelopen weken. Noord-Korea gaat bombarderen, de wereld zou vandaag vergaan. Wat, wat, wat, wat, wat, wat gaan we allemaal meekrijgen? Maar voordat we dat gaan doen, gaan we eerst nog even luisteren naar ja, niemand minder...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 be okay. okay when every shore falls from the sky and every last time in the world breaks it's gonna be okay. okay when every ship is going down i don't hear nothing when i hear you say it's gonna be okay okay okay okay, okay. where should we run to we got the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 Don't stress your mind We coming home tonight Hey mom. we gonna be alright Jones Blue met mama mama mama, heerlijk heerlijk heerlijk, we zijn er weer. Iedere zaterdag wordt hitgevoelig Europa 1 in de Euro Breakdown op ZFM, the Countdown of the Continent. Heerlijk heerlijk heerlijk, de Countdown of the Continent, en we horen natuurlijk weer de Spy Break, spannendste filler die ik er eigenlijk wel in mijn in mijn repertoire heb om het even zo te zeggen. Ja, jongens, we zijn er weer. Jullie hebben net voor het begin van de Euro breakdown ...hebben jullie twee uur lang mogen genieten... ...van mijn zeer gewaardeerde collega Fred Heijn... ...met het mooie programma Entertainment For You. Nog even een shout-out naar Fred. Dankjewel. Hij laat altijd positieve berichten horen. En in de tussentijd is er iemand aangeschoven. Aangeschoven. Ja. Hij is aangeschoven. De heer Sander Dodij, Komt u verder? Ja, dat klopt helemaal. Hoe staat het ermee? Ja, goed. Kijk, kijk, kijk. Mooi, mooi, mooi. Ja. Ja, druk nog steeds met de studie. Ja, oké. Okay. Wat, wat voor studie? Uh, want je, je hebt iets met beveiliging gedaan, weet ik. Maar wat heb ik ja, nog meer ik, gedaan? Ik uh, doe nog steeds uh, de opleiding uh, beveiliging. Ja. En, uh, helaas uh, afgelopen woensdag weer gezakt voor mijn examen. Oh, joh, vervelend. Uh. Dus uh, ik mag weer een uh, half naar school. Nou ja, hey, dat uh, ja, ja, het is oké. Als jaar moet jaar uit... moet het joh. Als ja. moet, als het moet. En ondertussen, ja, lekker werken daarna. Lekker in de supermarkt. Ja, nou ja. Je moet de tijd doorkomen, hè? Ja. Je moet de tijd doorkomen. Jongens, we gaan even een klein stukje nieuws erbij pakken. Want, uh, want ja, het, het, we, we horen natuurlijk, dat zal, jij, dat zal jij ook niet ontgaan zijn. Uh, Noord-Korea, Amerika. Het is één grote rampen, rampenplan. Ik zeg heel eerlijk, als er een derde wereldoorlog komt, gaat één van die twee het uitlokken. Het gaat gewoon gebeuren. Ze zijn elkaar nu al met puur en zwaard aan het bestoken. Uh, om daar even uh, op aanvulling op te geven, er uh, was een beving in Noord-Korea. En ze zeggen nu dat het een natuurlijk fenomeen was. Um, de meeste mensen dachten namelijk dat dat kwam door de kernproeven die gedaan waren um, Maar nou, ik, ik weet het niet, ik pijfel er een beetje over Ik denk dat, uh, dat Noord-Korea aardig, aardig goed bezig is uh. Dus ja, het is wat het is uh, Om uh, terug te gaan naar een beetje ja, gezellig nieuws um, Jullie kennen natuurlijk allemaal Daddy Yankee natuurlijk allemaal wel Die keer jij, jij waarschijnlijk ook wel z'n toch of niet? Ja, Daddy Yankee ken ik natuurlijk ja, hij heeft natuurlijk uh, meerdere nummers uitgebracht. Voor mij was het Gasolina waarmee hij bekend werd, uh, voor mij dan. Uh, en Daarna uh, ja, is hij uh, doorgebroken met meerdere hits, maar Despacito is denk ik de laatste, een van de laatste hits waar hij op meedoet. Maar uh, dat hij uh, niet alleen muzikaal is, uh, dat uh, wijst, uit het, wijst op het feit dat hij uh, geld inzamelt en spullen inzamelt. Um, Danny Enki heeft besloten bij zijn komende shows geld in te zamelen voor slachtoffers van het recente natuurgeweld. Met zijn actie wil hij geld bij elkaar krijgen voor water, luiers en andere noodzakelijke spullen voor slachtoffers van Orkaan Maria. Die Puerto Rico trof en voor slachtoffers van de aardbeving in Mexico. Ook kunnen er bij concerten in Connecticut en Chicago spullen worden geïngeleverd. Vrijdag verscheen op de Facebookpagina het eerste resultaat van de inzameling in New York. Hij zegt, ik ben ondersteboven van alle steun. Dank aan alle vrijwilligers. Jullie zijn echte, echte helden. En aan alle fans van de gemeenschap in New York, dank voor jullie donaties. Vanavond kunnen jullie opnieuw spullen brengen bij het hek van Aragon Ballroom in Chicago, waar hij dan weer zal optreden. Dus ja, naast een uh, muzikaal talent uh, is het dus ook nog een, een man met een goed hart. En ik denk dat het uh, dan uh, ja, niet meer dan normaal is. Dat we hem er even ja. bij halen. Daddy Enki, uh, Despacito, Louis Vonsi, we komen zo weer bij jullie terug. Ai.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 Necesito deja que te diga cosas al oído para que te acuerdes si no estás conmigo. Hacerlo en una playa en Puerto Rico. hasta que las olas griten, ay bendito. Para que mi sillow se quede contigo. Pasito a pasito, suave suavecito. Lo suave, vamos pegando poquito a poquito. Ense mi boca, los lugares favoritos. Favorito, favorito. Pasito a pasito, suave suavecito. Lo vamos pegando poquito a poquito. All know that you need it mm. Look in the mirror, but not look in the mirror Baby, I see you clear Why well, you wanna be near? Mm. I'm not surprised I sympathize I can't deny Your appetite You got a fetish for my love my body, take you over and under and up like mm. I'm not surprised I sympathize. I can't deny your appetite. You got a fetish for my love. My finish, I'm so ready All these rumors being spreaded Might as well go hit and do it Cause they saying we already did it How long Gucci get Elvin? Now be south Beach and the Trotop King All the diamonds, Aquafina Just need you in the blue bikini. got a fetish routine. for my love I push you out and you come right down Ja, joh, de fetish. Selena Gomez en uh, Gucci Mane. Ik moet zeggen, het, het blijft een lekker nummer. Ik, ik uh, ja, kan er niet uitgeluisterd naar raken. Ik hoop dat jullie hetzelfde denken. En nog steeds in de studio uh, bij ons is Sander. Sander Dodij. Sander, heb je een beetje zin in het weekend, jongen? Ja, ik heb best wel zin in het ja. weekend. Beetje nog dingetje gepland? Misschien nog een Oktoberfest toe? Uh, nou, mijn vriendin die komt uh, straks even richting Zandvoort. Gaan we even naar het strand, even wat drinken. En misschien dat we nog even in het dorp in gaan naar Oktoberfest. Ja, ik ben benieuwd. Ik uh, moet zeggen, ik sla dit jaar sla zelf even over. Ik uh, vind het uh, wel weer even, even goed geweest. Uh, dus, uh, maar ja, komt allemaal wel weer goed. Um, ja, in de tussentijd uh, heb ik uh, ook uh, ja, Natuurlijk weer uh, wat, wat extra nieuws op. Uh, voordat we daar naartoe gaan uh, ja, Wil ik nog even zeggen We hebben natuurlijk uh, vorige week hebben we Een uh, aantal uh, nummertjes hebben we, er, hebben we erbij gepakt uh, die, uh, ja, die, die toch wel als nieuws willen voorstellen Die ga ik natuurlijk ook uh, straks weer uh, ja, Voor jullie uh, draaien En uh, ja, ik uh, ben benieuwd Jongens, wat denken jullie? Denken jullie dat uh, Dua Lipa nog steeds op nummer 1 staat? Of is uh, onze uh, lieve Taylor Swift haar voorbij gegaan? Want die is natuurlijk als een knaller binnenkomen vallen vorige week. Dat uh, gaan, gaan we zo in ieder geval naartoe natuurlijk in het tweede uur. Eerst gaan we eens even kijken. Want Rihanna, ja, verkopen. Ze is uh, een soort van garage, garage sale. Want Rihanna heeft een uh, nieuwe manier uh, om haar Fenty X Puma onder aandacht te brengen. De zangeres laat met Puma een uh, speciale bus rijden door New York. De tijdelijke verkooplocatie zal op 28 september zijn. Uh, wanneer de collectie wordt gelanceerd, uh, in ieder geval even kijken, is bij... Ja, in ieder geval dat het dus op acht... de 28 e van september. Dus ja, nog uh, vijf dagen jongens, dan, dan, dan moeten jullie klaarstaan. Dat wordt uh, in het uh, New Yorkse Soho gedaan. Um, bij uh, Bryant Park, dat is uh, bij de brug bij Soho. Niet dat ik weet waar het is. Dat, dat zie ik toevallig nu net staan. Net alsof ik in New York ben geweest. Ik wil er nog wel graag een keertje naartoe. Zou jij er nog een keer naartoe, Alexander? Ja, zeker. Ik wil naar het uh, WTC-monument. Ja, ik ben, ben wel benieuwd. Uh, want het zou nu af moeten zijn, volgens mij. Ja, ik heb uh, nou, heel toevallig de herdenking gezien van 9-11 dit jaar. Oké. Okay. En uh, nou, het is, uh, voor zover ik de beelden heb gezien is het een uh, fantastisch monument geworden. Oké, okay, ja, ik ben benieuwd. Ja, ze hebben ook een, een, een, een film of iets van een documentaire hebben ze uitgebracht van, van, die, van die passagiers die in het vliegtuig zaten die op een gegeven moment terroristen hadden over, overmeesterd. Maar ja. uh, dat, daarin moest je dan eigenlijk, Dat was een beetje een psychologische twist zat daaraan. Dan kon je zelf uiteindelijk dan een beetje gaan bepalen van joh, he, he, hebben ze er goed aan gedaan, hebben ze het niet goed gedaan. Ja, dat was over die uh, F-16 piloot. Ja, ja klopt. Ja. Die, die, die het vliegtuig heeft neergehaald. Uh, ja. Dus ik, ik, ik moet eerlijk zeggen, ik vond het wel, uh, ja, wel bizar. Je gaat, je gaat wel heel anders tegen dat soort zaken aankijken. Ja, nou wij zaten ook met z'n allen thuis te kijken. En ik zei gelijk vanaf het begin, het is een held, maar hij is wel strafbaar. Ja, hij is wel strafbaar. Kijk, weet je wat het is? Kijk, je weet natuurlijk nooit of uh, uh, de piloot het voor elkaar gekregen had. Dus uh, ja, ja, wat, uh, wat, ja wat, wat... en of een de beetje... passagiers het voor elkaar hadden gekregen om de cockpit te veroveren. Dat heeft hij ook nooit kunnen weten. Nee, dat heeft hij zeker uh, nooit kunnen weten. Maar ja, dat zeg ik. Uh, dat, dat zijn vragen. Ja, weet je, dat. Uh, ja, uh, Daar krijg je uh, nooit antwoord op. Nee, daar zul je geen antwoord op krijgen. Het is, uh, het is. allemaal een beetje. Ja. Ja, een beetje vervelend. Maar ja, weet je. Sommige dingen weet je wel, sommige dingen weet je niet. Nee. Dus ja, dus ja. Maar ja, dan gaan we natuurlijk weer verder met de Euro Breakdown. We gaan uh, weer, uh, weer kijken wat er in de lijsten veranderd is. Uh, want, uh, ja. Er komen genoeg artiesten komen erbij. En ik moet zeggen, ik was laatst bij mijn opa en oma. En ik moet heel eerlijk zeggen. Elke art er zijn nu zoveel nieuwe artiesten. Probeer de naam nog maar eens goed, uh, goed uit te spreken. Ja. Dat is echt drama. Dat is niet doen. Ja, als ik zo een beetje met je meekijk. Dan uh, zie ik inderdaad wel namen waarvan ik zeg van... Uh, uh, hoe spreek je die uit? Ja, ja dat, dat heb ik dus gehad met de volgende artiesten. En ik weet niet of ik het goed uitspreek. Maar ja... We gaan erachter komen. Sigala Ela Ere. Daar gaan we dus al. Met het prachtige nummer Cavemeer for Love. We komen zo weer bij jullie terug. I'm no longer broken hearted. So glad I came here tonight. And I see you got what I wanted. Baby, you got what I like. Gala of ik het goed zeg, ik, het, is nog, het is me nog steeds echt. Ik zei het ook tegen je zonder, er zitten een paar bekkenbrekers tussen, echt, dat is niet te geloven. Ja, dat e had ik ook in de tijd toen ik, het, uh, toen ik de EBD nog met mode. deed. Ja, dat is uh, echt, echt, jezus. Nou ja, het is wat het is. Maar uh, ja, we, we, we, ja, we luisteren net naar, natuurlijk uh, naar de nummer uh, Came Here for Love. We gaan uh, nu naar een artiest toe die ik uh, eigenlijk al ja, zelf persoonlijk een tijdje niet heb gehoord. Uh, waar ik uh, ja, nog, uh, ja, jullie kennen waarschijnlijk, ken, je, je kent het nummer Beautiful Girls, ken je nog wel? Ja, die ken ik zeker. Ja, en, en wie heeft dat gezongen, Sander? Vertel. Sean Kingston. Sean Kingston, 27 jaar alweer. En uh, ja, ik ik, ik, moet zeggen, ik, ik ik heb niet heel erg veel van hem gehoord. Hij heeft natuurlijk verschillende nummers heeft hij gemaakt. Uh, hij heeft uh, met 36 uh, Mafia samen gewerkt. Uh, Fireburning, Milla. Uh, joh, hij heeft zoveel plaatsen gedaan. Hij heeft uh, in ieder geval Fire Burning on the Dance Floor volgens mij. Nou, dat was een nummer waar ik nu stiekem even naar kijk. Maar John Kingston, zo, uh, ja, zo goed als hij is met de muziek. Zo uh, agressief zijn die ook te zijn. Het schijnt namelijk dat hij in uh, februari uh, ja, verwikkeld was in een vechtpartij. Dat is in uh, Las Vegas. Zou er zou dus een ruzie zijn ontstaan tussen de mannen van Migos en Sean Kingston. En uh, bij de oneenigheid. Uh, drietal zou uh, Kingston hebben geschopt, geslagen bij zijn hoofd. Bij het voorval zou een van de leden van het team van Sean ook een pistool hebben getrokken en een schot gelost. Uh, de kogel zou niemand geraakt hebben. De schutter zou door de beveiliging zijn vastgezet en werd later overgedragen aan de politie. Toen de agenten arriveerden, werd Sean Kingston. En af die, die waren die al vertrokken. En Kingston zou later staande zijn gehouden. Maar uh, ja, wilde geen namen prijsgeven van de betrokken agenten. We willen ook met de leden van Migos spreken. Maar ja, door de uh, Amerikaanse TMZ wordt, uh, ja, worden de heren niet uh, gezocht. In ieder geval volgens uh, TMZ. Ik denk dat uh, ja, uh, in ieder geval Jean Kingston dan wel een, uh, een, uh, ja, een trustworthy person heeft, is. Uh, en misschien dat het dan ook wel een beetje te maken heeft... Uh, ja, met zijn, met zijn nieuwe plaat. Die ik van toevallig vandaag eigenlijk tegenkwam. En we gaan er gewoon even lekker naar luisteren. Sean Kingston met Trust Me. Zo nog meer Euro Breakdown. Just trust me. Trust me. Trust me. Trust me, trust me. Sean Kingston, trust me. Nieuwe plaat in de Euro Breakdown. Ik uh, moet zeggen, ja, je, je zei het net zelf eigenlijk al, Sander. Dit is wel iets anders uh, dan we van hem gewend zijn. Uh. Ja. ja, je bent natuurlijk lekker een beetje... Ja, dat dat drukken van hem gewend. Ja. En dan komt hij nu met zo'n lekker rustig nummertje. Ik ja. vind het wel bij hem passen. Ja, het is, uh, het is, uh, het is echt even, even, even wennen. Het is, uh, het is weer, eens, uh, weer eens wat anders. Uh. Ja. Ja. Maar ja, wij, uh, ja, er zijn nog meer nieuwe platen. En ik denk, dat, uh, ik, ja, vertel mij eens even wat er, wat er hierna komt. En vertel mij eens wat meer over de artiesten, Sander. Uh, want ik ben wel nieuwsgierig. Nou, ik denk dat je wel uh, de band Dusquid kent. Ja, die kent ik En uh, de drie eerste heren scoorden in 2008 hun eerste hit in ons land met The Man Who Can Be Move. Dat is nummer. En in 2012 scoorden Danny O'Don, en Sean Mark. Killan en Glenn Power met Will I Am, een grote nummer 1 hit in het land met, of in ons land als half fame op de 17e plaats heeft bereikt. In de september van 2014 verscheen het vierde studioalbum No Sound Without Silence. Als voorloper daarvan verscheen het nummer Superheroes dat alarm werd. En later werd het de eerste top 1, top 10 hit in ons land. Ook de openingstrekken No Good. Good in Goodbye werd, wordt in november ook alarm en wordt later een negende top 40 hit. Terwijl Man on a Wire werd gepresenteerd als een nieuwe single... geven de heren op zo'n 20 en 21 maart 2015 twee uitverkochte concerten in het Nederlands Dome. Ook is dan bekend dat ze een van de grootste namen op Big pop zijn... Netjes, netjes. Ja, ja, ja, de script, script, The Man Who Can Be Moved. Ik moet niet zeggen dat het nummer uitkwam. Dat was, uh, ja, dat was wel een, een heel, heel mooi nummer. Uh, <clears throat> maar ze hebben natuurlijk ook een nieuwe plaat uitgebracht. Die is, uh, deze zomer is die verschenen. Uh, dus ja het trio heeft uh, ze in, ieder met, uh, in ieder geval de single Rain uitgebracht. En dat is uh, hun voorloper van hun vijfde studioalbum. En uh, ja, nou, ja ik, ik, ik zou gek zijn als ik uh, niet zou zeggen van uh, daar gaan wij uh, uh, lekker naar luisteren.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 is pain, pain, pain when you leave, it's such a shame. Te llamo por la noche, y no quiere contestar. Te juro, si degreza, no me voy a más. Hasta el final del mundo te buscaré, y el universo te lo daré. Y yo te llamo en la mañana, y te llamo en la noche, y no me contestas. Zore dat ah yo no sé ni qué pensar.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 Dat was hem dan, dat was de nieuwe plaats van de Script met Rain, ja, waar het ook uh, heftig heeft geregend, om het even zo op zo'n zacht gezegd te zeggen, is natuurlijk uh, het is de voorval wat er is gebeurd op Sint Maarten. Uh, er is een Nederlands reddingsteam dat uh, teruggaat naar Sint Maarten voor een uh, intensieve inzet. Een uh, deel van uh, de ruim 60 landen van het Nederlands uh, reddingsteam USAR keert naar de noodhulp op Sint Maarten, morgen terug op Schiphol. De eerste groep van uh, in totaal 62 uh, reddingswerkers wordt, uh, worden in morgenochtend opgewacht door minister Ronald passterk van Binnenlandse Zaken en de Koninklijke Relaties. De anderen arriveren op diverse vluchten in de loop van morgen en overmorgen. Het team heeft een flinke klus voor de boeg, want ze zijn al, zijn al ja, negen dagen aan het werk geweest... om de noodhulp te coördineren en het door de orkaan Irma zwaar getroffen Caribisch eiland... Ja, toch te kunnen herstellen. Samen met de lokale brandweer verleende het reddingsteam eh, verder assistentie bij opruimingswerkzaamheden. Getroffen lokale brandweer en ambulancemedewerkers werden tijdelijk vervangen zodat zij thuis aan de slag konden. Het was een intensieve maar zeer dankbare noodhulp inzet van de USA.nl. Eh, op Sint Maarten zegt landelijk commandant agent Litoy vanaf Curaçao de aanwezigheid op Sint Maarten. Heeft volgens hem aangetoond dat, eh, ja, dat USA.nl breder inzetbaar is dan alleen bij het zoeken van redden en slachtoffers. Ja, pittig, pittig, pittig. Het is mij toch allemaal wat uh, bij Sint uh, Maarten, alle orkanen die allemaal komen. Puttel, die kan natuurlijk van de kaart afgeveegd. Er blijft niet zoveel meer over van deze wereld. Het wordt gewoon één grote puinhoop, uh, Sander. Ja, Want, helemaal... Wat moeten we hier nou mee? Ja, je kan er vrij weinig tegen doen. Ja, het is. Uh, het is uh, ja. ja. Even naar de, de wereld stort in. Ja, ik denk het. Maar hij zou vandaag gaan, hè? Ja, nou, uh, we hebben nog even. Heb je dat interview gezien? Ja. Ach, ik heb gelachen, joh. Hij zegt, ja, het zou zomaar kunnen zijn... dat wij nu ineens verdwenen zijn en dat ja, je alleen onze kleren hier nog ziet liggen. Nou, we hebben nog uh, vier uur. Ja, ik, ik, ik, ik, ik zou jullie uh, willen bezoeken. Uh, Sander, kun jij anders even kijken of je dat filmpje kan delen op de Euro Breakdown pagina? Ik ga even kijken of ik hem uh, in ieder geval weer kan vinden. Nou, Sander die gaat hem in ieder geval even opzoeken. Die gaat hem uh, zo uh, door uh, in, ieder geval zetten, in ieder geval delen dan op de Eurobackdown pagina. Breakdown pagina. Ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden, want ik vond het vrij apart, om het zo op zijn zachtst te, te zeggen. Ja. Dus ja, ja. Maar ja, er is één iemand die kan ons hier een beetje uithalen met haar engelenstem, en dan ja, heb ik het natuurlijk over niemand minder dan Rita Ora. Rita Ora, Your Song, straks natuurlijk weer meer Euro Breakdown. Dankjewel. Ik with the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 Zijn Charlie Puth met Attention. Ja, hij is een uh, nogal gevoelige jongen, om het zo te zeggen. Hij legt uh, flink wat gevoel in zijn nummers. En ik, ik, ik zit ben een beetje aan het twijfelen, want het zijn een beetje natuurlijk uh, de, de anti-liefdesliedjes. Um, het schijnt uh, dat uh, ja, hij uh, een aantal maanden terug nog wel een wat liefdesdingetje uh, had. Um, hij heeft een uh, emotionele tweet heeft gedeeld over een mysterieus meisje. Hij geeft op deze, deze tweet aan. Het heeft me een tijd gekost om het toe te geven, maar ik heb het echt verpest bij dit meisje ook gaf Poet aan uh, iets meer details over de dame te tonen. Ze is ook een goede zangeres en bij deze laatste tweet gingen er toch wat belletjes rinkelen bij de fans. Natuurlijk wilde de zanger geen naam noemen, maar fans dachten gelijk dat het nummer om Selena Gomez ging die we natuurlijk eerder ook even hebben gehoord even dus door uh, met uh, Gucci Mane, uh, Fetish um, toen de 25-jarige Amerikaan het nummer We Don't Talk Anymore met Gomez uitbracht, gingen er geruchten dat er wat speelde tussen de twee. Gomez lijkt nu echter vergeven aan The Weeknd de, de twee zijn op vakantie in Italië en Gomez plaatst een filmpje van haar nieuwe vriendje op Instagram. Nu Poet ziet dat uh, Selina gelukkig is met haar nieuwe liefdebeseftheid, denk ik dat hij ja, het toch wel echt verpest heeft bij haar. Dus dan is druk bezig met zijn uh, tweede album. En wellicht dat dit hem uh, ja, nog wat extra emotionele impulsen geeft. Dus ja, ja misschien dat uh, daar het, het nummer eigenlijk uh, wel, uh, wel voor gemaakt is, uh, Sander. Uh, wat, uh, wat denk jij zelf? Uh, ja, nou ik heb Charlie put natuurlijk uh, al wat vaker meegemaakt in de afgelopen drie jaar dat ik uh, de EBD ook heb gedaan. Mm -hmm. En uh, daar is dit soort ook al een keer uh, voorbij gekomen. En toen had hij inderdaad het nummer. Ja. Had hij uh, geschreven voor het meisje waar die liefde okay. nou, dus is verdrietig. Oké. Dus misschien een, uh, dat ja. dit nu wel een aanleiding heeft tot de desbetreffende dame. Ja, het, het zou heel goed kunnen. Ik, ik ben toch wel echt benieuwd uh, wat, uh, wat, het allemaal, uh, wat het allemaal is. Maar ja, Adel heeft natuurlijk ook uh, heel veel emotionele nummers. Heeft ook uh, toch wel uh, wat, uh, ja, uh, wat, wat liefdesliedjes. hartebrekers om het zo te zeggen. Moet ik zeggen dat ik uh, wel redelijk uh, verliefd ben op Adel. Dus dat, uh, dat zit wel goed. Dat zit wel goed. Maar uh, ja, dat, uh, misschien dat dit uh, Charlie Puth zijn manier is uh, om uh, ja, zijn affectie uh, te tonen. Ja. Dus ja, we gaan het meemaken. We gaan straks gaan we natuurlijk uh, verder. Want het eerste uur zit er alweer bijna op. The time flies when you're having fun. Laten we het daar maar op houden. Het gaat, gaat onwijs snel. Ik uh, denk dat we toch nog maar eens een derde uur eraan moeten kleppen. Maar we uh, moeten we met, uh, met Mo even met Mauer overleggen. Ja. Dus. Maar uh, kom ga, je, ga, je, ga je vaker langskomen, Sander? Want ik vind het wel gezellig uh, om een beetje feedback ik, uh, te krijgen. Nee, als je nee, bent op de zaterdagavond, dan ja? kom ik ja? al langs. Ja, ja, je moet uh, een verplichte rooster moet je doorsturen straks na. Mee. Dus, uh, dus uh, dan kan ik het een beetje inplannen. Ja. Dus. Dat dus, dus, dus. ja, ja. komt wel vaker langs hoor. Nou ja, dan hoop ik dat ik het uh, niet uh, without you hoef te doen. Dat nou, hoop ik ook niet. Ja, dan maken we natuurlijk gelijk doorstap. We gaan dit uh, eerste uur afsluiten door uh, middel van Avicii Sandro Cavazza met het nummer Without You. Straks het tweede uur dan nog veel meer van de Euro Breakdown. We zien jullie graag weer terug op acht uur. You said that we would always be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 Truth I fear, my heart is beating, I can't see clear, how I'm wishing that you were here. Ik zei het ook al tegen Sander, zo jammer, jongen. Ik had echt verwacht dat ik met dit nummer nog zou uitkomen. Maar ja, we moeten nog even vijf seconden vullen. Dus hoe gaan we dat doen? Nou, uh, zo? Ja, zo dus. Tot straks! Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 8 uur.